8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Energietarieven volgend jaar omlaag. Axonobel door afschrijving diep in het rood. En slachtoffers salmonella zalm claimen schade.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 Verfproducent Axo Nobel heeft in het derde kwartaal een mega verlies geleden van 2,4 miljard euro. Het grootste verfbedrijf ter wereld schrijft eenmalig ruim 2,5 miljard euro af op de verfactiviteiten, omdat het bedrijf een lagere groei verwacht. Vooral in Europa en de Verenigde Staten loopt de vraag naar decoratieve verven terug. Over dezelfde periode vorig jaar boekte Axo nog een netto winst van bijna 150 miljoen.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 ANEB verkeersinformatie. Het is op zich een vrij normale ochtendspits. Zo'n 130 kilometer file staat er. Maar het staat wel uh, verreweg op, op de meeste plaatsen bij Amsterdam en Rotterdam. Want daar zijn de meeste ongelukken gebeurd. De opvallende files die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 7 kilometer. De rijstroken zijn daar weer vrij. Een stuk verderop loopt het vast tussen Knopend Muidenberg... en knooppunt meer over 10 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk op de A10. In het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Echt en Born 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dan de A6 Lelystad richting Muiden. Voor Knopend Muidenberg zo'n 11 kilometer. En dat komt door die file die ik eerder noemde op de A1...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, hoort zo dadelijk hoeveel minder u hoeft te betalen... voor uw energieverbruik. Ja, een visverwerkingsbedrijf, Foppen, krijgt schadeclaims aan de broek... van mensen die ziek zijn geworden. Volgens letselschade-expert Drost hebben ze wel degelijk een zaak... en duidelijke klachten ook. Zeer ernstige buikpijn. Het, zeg maar, gekluisterd zitten aan het toilet. Mark-Robin Visser inventariseert vanochtend de gevolgen... voor de vishandel en de horeca. En de Grieken moeten nog meer gaan bezuinigen. Ze moeten wel, want anders krijgen ze geen geld meer van Europa. En nou zou Griekenland dichtbij een akkoord zijn met de Trojka... over een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen. De Griekse regering onderhandelt al maanden met ambtenaren van Europa... en het IMF over nieuwe maatregelen. Deze zijn belangrijk, maar zo zei het al... voor nieuwe financiële hulp aan Griekenland in de toekomst. Correspondent Corny Keijsen in Athene. Corny, positieve signalen al dus. Waar komen die vandaan? Nou, die komen, uh, die komen erop neer dat, uh, dat de overeenkomst... Nou, dat was kort. We komen ergens vandaan. Een overeenkomst, maar eh, welke weten we niet. Corny Kees eh, is ons even ontvallen. We hopen weer contact met haar te krijgen. Ik weet niet of we door kunnen inmiddels naar onze correspondent in Brussel. Tijn Sade. Laten Is dat, we dat een idee? Eerst maar even doen. Gaan we proberen de verbinding te uh, herstellen met Connie Kees. Want Griekenland komt natuurlijk ook ter sprake op de Europese top vandaag in Brussel. Europese regeringsleiders buigen zich daar over de verbouwing van Europa. Alles moet anders. Er moet er toezicht komen op banken. Sommigen willen zelfs dat de Europese minister van Financiën komt. En naast dat alles blijft ook het motto doorgaan met bezuinigen, zoals de Grieken moeten doen. Maar rond het Brussels zenuwcentrum groeit tegelijk de weerstand tegen deze aanpak. U weet de Nederlandse inzet, namelijk strenge begrotingsdiscipline. En zo nodig worden er ook boetes opgelegd als dat niet gebeurt. Ook al is Rutte demissionair premier... Nederland houdt tijdens de Europese top vanavond zijn poot stijf. Landen die schulden blijven maken, moeten flink bezuinigen... en anders op de blaren zitten. En als de PvdA in de onderhandelingen over een nieuw kabinet... daar een vriendelijker gezicht aan wil geven... is er altijd nog de strenge Duitse bondskanselier Angela Merkel... Europa kunt gar niet functioneren als bij elke regeringswissel alles weer in vraag gesteld wordt wat we eenmaal besloten hebben. Als bij elke regeringswissel in Europa eerdere besluiten weer worden teruggedraaid, is het einde zoek. Daar beginnen we dus niet aan, zegt Merkel. Het zijn de rijke landen zoals Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk die door willen op de weg van bezuinigen. En Herman van Rompuy, de president van de Europese Raad... die de toppen voorbereidt, tuigt daarvoor een nieuw bouwwerk op. In veel landen in de eurozone heeft men er de laatste decennia... een potje van gemaakt, zegt van Rompuy. Op een Brussels podium, daags voor de top. De eurozone had geen instrumenten om er iets tegen te doen. Maar die instrumenten gaan er nu dus komen, als het aan van Rompuy ligt... Toezicht op banken, nog meer economische en politieke samenwerking, maar vooral betere en strenge afspraken over begrotingsdiscipline. Maar voor veel Zuid Europeanen gaat het allemaal veel te snel. Tegenstanders van de zeg maar Noord Europese bezuinigingsdrift waarschuwen dat Europa zich klemrijdt. Ik denk het is een dead end street we are in. Hannes Swoboda, de leider van de Sociaaldemocraten, de Europese Sociaaldemocraten. Snoeien, snoeien, snoeien. Want pas daarna kun je weer bloeien. Is dat een doodlopende weg? Even the IMF en de World Bank had to confess that their economic model was totally wrong. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank zeggen dat dit beleid niet goed is. De regeringsleiders moeten nu van koers veranderen, want steeds meer burgers keren zich af van dit Europa wat we toch leren is wat we in feite al wisten van de jaren 30, maar veel economen vergeten zijn. Dat is dat wanneer landen in een recessie zitten en we proberen op dat moment de overheidsbegroting in evenwicht te brengen, dat dat niet zal lukken. Het heeft niet gewerkt, zegt de Leuvense topeconoom Paul de Gouwen. Met een leerstoel aan de London School of Economics is hij ook internationaal gezaghebbend. Hij hoopt dat leiders op deze Europese top eindelijk de moed hebben om, zoals hij het noemt, fouten toe te geven. Ze moeten erkennen en het IMF heeft dat nu ook herkend, we moeten erkennen dat we daar zachter moeten mee omspringen. De duimschroeven losser draaien, waarom is dat zo'n taboe? Ja, dat is een taboe omdat het een taboe is in het noorden van Europa. Het is een taboe in Nederland, het is een taboe in Duitsland en in Finland en in Oostenrijk... En die landen zijn belangrijk. Dan... Kostbaar taboe. Het is inderdaad, ja. Um... Maar ik bedoel, met kostbaar taboe miljoenen mensen verliezen hun banen. Ja, precies. Um, maar ik vrees dat er nog veel te veel in Europa zo'n idee leeft... ...dat, uh, ja, die hebben gezondigd. Nu moeten die op de blaren zitten. Die moeten gestraft worden. Anders gaan ze er beginnen. En daar moeten we van afstappen van het moraliserend betoog. Als we daar niet mee stoppen, dan riskeren we dat er in een aantal landen echt sociale en politieke revoluties ontstaan die we niet kunnen controleren. Al dus stop economie Paul de Grauwe. De duimschroeven moeten niet zo hard worden aangedraaid, zegt hij. Maar ik vrees dat Griekenland daar toch mee te maken krijgt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat de Griekse bevolking daar veel voor voelt. Want die uh, merken natuurlijk uh, de bezuinigingen aan den lijve. Griekenland zou dichtbij een akkoord zijn met de trojka. We zeiden het eerder al over een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen nodig om uh, nieuw geld te krijgen. Correspondent Corny Kees hadden net al even contact met je, Corny, maar toen viel je weg. Ja, dus nu terug. Dus, ja, ja uh, nou, we waren nog uh, niet zo. Zover gekomen, dus we beginnen gewoon opnieuw. Eh, positieve signalen hè, over een mogelijk akkoord met de trojka, IMF en Europa. Vertel eens, waar komen die vandaan, die positieve signalen? Nou, van beide kanten uh, horen we nu dus van de kant van de trojka... en van de kant van de Griekse regering dat er uh, goede vooruitgang is... maar nog geen volledige overeenkomst. Uh, over het allergrootste deel van dat hele bezuinigingspakket... van uh, ja, meer dan uh, 11 miljard euro uh, is men het eens. Maar er zijn nog een paar punten die nog openstaan. En het belangrijkste obstakel is eigenlijk, uh, ja, uh, zoals uh, de trojka het noemt... Uh, in uh, arbeidshervormingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om uh, ontslag voor werknemers... over het bedrag wat ze zouden moeten krijgen als ze ontslagen worden. En daar uh, konden we zien dat de afgelopen dagen... er behoorlijk uh, spanning was in de besprekingen tussen de trojka en vooral de minister van Sociale Zaken die daarover gaat. Maar ook uh, de coalitiepartners uh, in de regering... en dat zijn de Socialisten en Democratisch Links... die zeggen dus, ja, dit zijn helemaal geen hervormingen... Dit zijn niet Nieuwe maatregelen waar de trojka om vraagt. En uh, dat betekent alleen maar een verslechtering van de arbeidsomstandigheden hier in Griekenland. Hm. Dus dat punt is, uh, is nog niet opgelost. Nou, ik kon niet het net de gouden zeggen. Hè? Draai die duimschroeven niet zo hard aan. Um, we hebben zelfs Duitsland wel erover gehoord van geef Griekenland iets meer tijd. Is daar, is daar iets over bekend? Zou Griekenland iets meer tijd ervoor krijgen voor de hervormingen? Nou ja, er komen natuurlijk van alle kanten wel geluiden dat dat nodig moet zijn. En uh, zelfs uh, binnen de trojka hoor je die geluiden toch ook. Omdat het, uh, ja, Griekenland heeft zoveel bezuinigingen en uh, kortingen over zich heen gehad. Uh, men zegt hier, ja, je, je vernietigt de economie op dit moment. En ja, uh, naarmate de, die overeenkomst ook dichterbij komt over dat pakket... Uh, en vooral de stemming in het Griekse parle parlement die nog moet komen want dat moet natuurlijk uh, gebeuren, uh, zullen de protesten hier toenemen. Want de meeste Grieken zien natuurlijk dat deze maatregelen en kortingen... nog meer uh, kortingen betekenen op hun salaris en pensioenen. Ja, ja het water staat ze natuurlijk tot aan de lippen inmiddels. Ja. Cornie, wat zie je daar vandaag van, van, van protest en verzet, stakingen misschien? Ja, er is vandaag weer een uh, algemene staking, 24 uur. Uh, en dat betekent dat uh, ja, heel veel uh, in, ieder geval in de publieke sector gestaakt wordt. Maar ook in het openbaar vervoer. Uh, het midden- en kleinbedrijf heeft bijvoorbeeld uh, ook opgeroepen om de winkels te sluiten. Uh, nou, ze zijn er in alle sectoren, zult de, zal er gestaakt worden. En natuurlijk demonstraties vanmiddag. Goed. Corny Keeser houdt het voor ons ook weer vandaag in de gaten in Athene. Dankjewel, je Corny. hoort zo meer over de verlaging van de energieprijzen. We hebben ook goed nieuws vanochtend. Uh, komt dat ook van Wijnand Zwaan bij de Nou, ja, Helaas, de druiven nee, ja. zijn zuur vanmorgen. Voor Vooral rond uh, Amsterdam. In de rest van het land een normale spits. Maar bij Amsterdam gebeurde een uh, ongeluk op de A10 Oost... bij de Zeeburger Zeeburgertunnel. Onhandige plek, want het staat daar aan alle kanten vast. De weg is inmiddels wel weer vrij. En verder vallen vooral de files ten noorden van Amsterdam op op de A7 en de A8. En een ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Velsen. Er is daar één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna tien minuten voor half negen. We gaan weer even kijken bij Mark Robin Visser. Uh, we hoorden eerder vanochtend mensen die ziek zijn geworden van uh, zalm van floppen, Het bedrijf De Vishandel proberen gezamenlijk hun schade te verhalen op de fabrikant. Maar er zijn ook andere bedrijven, uh, Mark Robin, hè, die veel last hebben van de salmonella besmetting. Nou. Ja, dat gaat dan uh, als een soort uh, kaartenhuis... gaat die hele salm-consumptie uh, uh, in Nederland uh, ineens uh, onderuit. En uh, ja, meneer Elsman, u staat in de krant. Ja, ik heb het, oh, het gezien. Even <laughs> Ik heb het gezien, want vanmorgen pakte ik de Telegraaf. En op de voorpagina uh, sta ik uh, met de kok... Ja. Met, een, uh, met een van onze ambachtelijke producten. Wij zijn hier in het Oude, oude Veerhuis. Klopt, Oude Veerhuis Waarde. Als we naar buiten kijken, zien we de Maasstromen. Ja, de... prachtige omgeving hier. Ja, heel uh, mooi, rustig. En uh, vroeger heel visrijk, met, uh, met name zalm. Vroeger zat hier ook zalm. Ja, ja, ja, ja. En u heeft hier een mooi restaurant met een mooi terras dat er over het water uitkijkt. En uh, ja, hoe is het met u? Uh, u staat niet voor niks in de krant natuurlijk, hè? Nee, het was uh, de, desastreus. <laughs> ja? uh, mijn omzet uh, die in vergelijk uh, september met het uh, vorig jaar september... Uh, met de 60 was uh, toegenomen. Ja, en uh, u zegt in september ging het hier goed, was het ja, hier druk? Ja. En, drukker dan u verwacht had eigenlijk? Ja, want dat viel me erg mee na de vakanties... En in oktober, uh, door de week, kwam al niemand meer. En uh, afgelopen weekend uh, had ik nog maar twee gasten. Dus ik denk: van ja, dit, dit komt niet goed. En toen heb ik met de kok al overlegd: van ja, we gaan door de week dan maar dicht. Ja. Maar ja, op deze manier moest ik eigenlijk helemaal dicht. Want uh, om daar met drie man personeel rond te lopen. en dan zijn we zelf ook nog met z'n tweeën, dat, uh, dat, dat had ja. natuurlijk geen, geen zin. Ik lees hier in de krant dat u al een van de serveersters uh, naar huis heeft moeten sturen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. daar staan ze zich te vervelen. En uh, nee. de kassa, het, alleen het kastgeld wat er is, dat, dat diepte daardoor ook uh, uit. Dus dat uh, kan je niet lang volhouden. En wanneer viel bij u het muntje dat u uh, de, de connectie met, met de zal, salmonella legde? Ja, ik had al wat, uh, wat uh, erover gehoord. Dat er wat uh, een uitbraak was van uh, salmonella-bacterie. Uh, ja. En eigenlijk nog niet zo... Ja, dat vond ik heel vervelend dat het weer met zalm ja. te maken had. Maar op een gegeven moment is dat op de voorpagina's gekomen. En er zijn een paar mensen door overleden ook, ja. heel te betreuren. Maar voorpagina nieuws, vooral in de regionale kranten... dat betekent effect op, op ons ja. als, als onderneming... die zich speciaal met zalmproducten bezighoudt. Ja, Want hier aan de gevel hangt een grote, een grote zalm. En als ik uw menu opensla, dan staat u op het enige zalmrestaurant van Nederland. Ja, dat wil je in deze tijden helemaal niet zijn. Moet <laughs> u niet gauw patat gaan bakken of zo? Ja, maar ja, dan moet je daar weer een hele, hele campagne over gaan voeren. Dus wij staan nou helemaal zo bekend. Ja, en zalm is ook uw passie. Ja, dat is, het is een mooi product. En uh, wij verkopen dan ook uh, wilde zalm, met name wilde zalm uit de uh, stille Oceaan. Hele andere zomer. Zeg, wij gaan, uh, ik ga u helpen er bovenop te komen, voor zover dat mogelijk is. Het staat al in de krant, maar misschien dat ik ook nog wat kan doen. Nou, prima. Kan ik wat doen? Ja. Uh, nou, goed promoten. Goed promoten. Gaan we dat straks nog eventjes doen, uh, meneer Elsman. Bedankt. Heeft u nou iets trouwens te eten? Een stukje zalm? Sorry. Jawel. Wat als... dat nu al of is dat nog te vroeg? Nee, wij hebben onze bed uh, breakfast gasten. Oh, lekker, nou goed, uh, graag hoor. Ik, ik, sta, ik ben voor alles in. hebben ja, we met ontbijt geven ze al uh, grote zalm. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Wel. hij wel hoor. Mark, ik hoop even zeggen over de zalm. Ik ben benieuwd of hij het een beetje trekt straks nog in de uitzending. <laughs> als we vanaf het... Toilet horen dan niet. In Oslo zijn delegaties van de Colombiaanse regering... en de guerrillabeweging FARC bijeen... om te praten over een definitief vredesakkoord. Onderhandelingen moeten een eind maken... aan bijna een halve eeuw oorlog in het Zuid-Amerikaanse land. In Oslo ook verslaggever Margriet Bransma. Margriet, goedemorgen. goedemorgen. Ze dachten, Oslo, dat is een goede voedingsbodem... voor een vredesakkoord. Ja, dat speelt uiteraard een rol. Hè? Ook in dit conflict heeft Noorwegen weer een bemiddelende rol gespeeld. tussen die Colombiaanse regering en de VARC. Dit is eigenlijk een gebaar van beide partijen om daarvoor waardering uit te spreken. om juist hun vredesbesprekingen, de eerste sinds tien jaar, in, in Noorwegen te beginnen. En ja, het, het maakt een beetje deel uit van het buitenlands beleid van dit land. Hè? Conflict, bemiddeling. Noorwegen heeft al heel wat vredesprocessen begeleid, gefaciliteerd. Het meest bekende is natuurlijk de de Oslo-akkoorden, het resultaat van vredesbesprekingen... tussen Israël en de PLO in 1993... waar Noorwegen inderdaad ook een grote rol in heeft gespeeld. Wat kunnen we ervan verwachten, Margriet? Want er is in het begin, toen dit bekend werd, was er wel hoop. Maar er zijn inmiddels ook wel wat kritische en ook sceptische geluiden te horen. En dus is voorzichtigheid ook heel erg geboden, hoor, om hier veel over te zeggen. Al was het alleen maar omdat de besprekingen met eh, tot nu toe... in ieder geval heel veel geheimzinnigheid omgeven zijn... Hier in Oslo zullen die besprekingen waarschijnlijk gaan over de agenda, over de samenstelling van de delegaties. Echte besluiten, als die er al komen, die vallen waarschijnlijk pas later als besprekingen op, op Cuba worden voortgezet. Al met al kan dat overleg wel een jaar duren. De, Colombiaans is, de Colombiaanse regering is, is voorzichtig optimistisch. Denkt dat de VARC intussen dusdanig verzwakt is dat de beweging weinig anders kan dan zich eh, ja, neer te leggen bij een wapenstilstand. De VARC zou zich ook willen opzetten. Om... Omvormen tot een politieke beweging. Kortom, het op optimisme is er wel... maar er moet nog heel veel gebeuren... voordat er inderdaad ook een wapenstilstand is in Colombia. Ja, als daar gepraat gaat worden over de samenstelling van de delegaties... valt dan daar bij jou in Oslo ook de naam Tanja Nijmeijer? Die naam die valt hier... Um, ja, het is eigenlijk een gesprek over uh, een, een, iemand die er niet is en die er waarschijnlijk in Noorwegen ook niet zal komen. Hè. Er loopt uh, internationaal arrestatiebevel tegen Nijmeijer. Dat zou niet op tijd kunnen worden opgegeven en dus is het risico groot dat ze wordt opgepakt, uitgeleverd. Dat zal ze zelf niet willen, maar dat zal ook de VARC niet willen. Want die VARC, die guerrillabeweging, beweging die heeft wel degelijk een, een rol voor haar voor ogen in dit hele proces. Als tolk, als vertaler, maar zeker ook als een fysieke. Voor de, vark. de deelname van Tanja Nijmeijer aan die besprekingen heeft voor de VARC vooral een PR-functie. De, de Vark denkt dat het goed is voor het internationale imago als de wereld ziet dat een jonge, goed opgeleide Europese vrouw koos voor de idealen van de beweging. Ja, dus is de kans groot dat ze wel in Cuba te zien zal zijn? Ja, dat is, dat is inderdaad de verwachting. Dat ze wel op Cuba zal verschijnen als de besprekingen daar later worden voortgezet. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat, dat internationale arrestatiebevel dat Amerika met name naar haar heeft uitgevaardigd vanwege terrorisme, vanwege ontvoering. Ja, dat, daar, dat, dat hoeft daar niet worden opgeheven van de kans dat ze natuurlijk op Cuba wordt opgepakt, is een stuk kleiner. Bovendien heeft Cuba geen internationale uitleveringsverdragen. Dus daar loopt ze veel minder risico. Goed. Verslaggever Margriet Brandsma in Oslo. Uh, later uiteraard neer voor Margriet. Dankjewel. je wel, Margriet. 5, half negen. En dan hebben we goed nieuws over, over uw uh, elektriciteitsrekening. Mandy Ros van NUON, goeiemorgen. Goedemorgen. Wilt u het zelf vertellen? Ja. Nou, gaat het. Het is inderdaad uh, goed nieuws. Uh, wij, uh, we zien dat de elektriciteitsprijs in de markt laag is... En dat willen we natuurlijk doorgeven, dat voordeel, aan onze klanten. En hoeveel voordeel zou dat kunnen zijn? Nou, we zijn nog aan het rekenen, maar uh, dat wordt uh, wel fors. Uh, dat wordt zeker meer dan 80 euro. Voor elektriciteit? Uh, gas gaat ook nog iets omlaag. We weten nog niet precies wanneer. Uh, hoeveel, pardon. We weten nog niet precies hoeveel. Maar het wordt per 1 januari. Het komt zeker? Ja, het komt zeker. En het geldt voor de mensen met een uh, variabel uh, prijstarief. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben hun prijs vastgezet. Ja. Uh, je kan ook de prijs vastzetten en wel uh, uh, van prijsdalingen. Mm -hmm. En dat, uh, nou ja, deze mensen hebben dan uh, extra voordeel. Nou, waar komt dit opeens vandaan? Nou, we, we hebben natuurlijk van de zomer wel gezien dat er heel veel duurzame energie ook uit Duitsland uh, kwam en dat betekent dat er dus veel aanbod was van elektriciteit. Uh, aan de andere kant hebben we met z'n allen een economische crisis waardoor de vraag naar elektriciteit vanuit de industrie net ook wat lager is. Dus als het aanbod hoger is, is wat lager, dan, dan gaat de elektriciteitsprijs omlaag. Dus dit is tijdelijk. Dan is het wel slim om als dit ingevoerd wordt in 2013... om dan je prijs vast te zetten, of niet? De, de, de, de, ja, het, het vastzetten van de prijs, daar hebben we elke maand een andere instapprijs. En die wisselt dus elke maand. Dus daar is het lastig over te zeggen, dat is gewoon een kwestie van bijhouden welke prijs uh, op welk moment er goed uitkomt. Ja, nu heeft u vast wel zitten rekenen, want er komt natuurlijk nog wel uh, belasting op energie. gaat omhoog tenminste, volgend jaar waarschijnlijk. Blijft er dan nog iets over van het voordeeltje? Wij verwachten dat er wel iets, voor, uh, iets over blijft van het voordeeltje, ja. Ja, gelukkig wel, want uh, de belastingen gaan flink omhoog, hebben we begrepen. Ja, dus iets blijft er nog over. Dan hebben we in ieder geval toch een beetje goed nieuws. <laughs> maar hoeveel is iets, denkt u? Ja, zoals ik al zei, wij zijn nog een beetje aan het rekenen... dus we weten niet precies hoeveel het zal zijn. Maar uh, mensen willen er wel iets positiefs van merken, denken we, bij alles bij elkaar. Mandy Ros van Nuon, hartelijk dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Harry, die investering kost veel geld, maar we zitten krap bij kas. We krijgen namelijk nog heel veel geld van onze klanten.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 Axo Nobel door afschrijving diep in het rood. Een Salmonella-slachtoffers claimen schade van zandproducent. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Verfproducent Axo Nobel heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 2,4 miljard euro.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 Nederland heeft de politieopleiding van onderofficieren in de Afghaanse provincie Kunduz voorlopig stilgelegd. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt Afghanistan zich niet aan de afspraken te houden. De opleiding van gewone agenten was al gestaakt omdat er genoeg Afghaanse trainers zelf zijn. In de brief staat dat door Nederland opgeleide politiemensen kennelijk ook buiten Kunduz worden ingezet. Er was afgesproken dat politiemensen alleen in Kunduz actief zouden zijn... omdat de Tweede Kamer zeker wil weten dat ze alleen voor civiele taken worden ingezet. De energierekening gaat volgend jaar omlaag. Een gemiddeld huishouden zou zo'n 80 euro per jaar besparen op energie. Bij een Eco en Nuon gaan de tarieven omlaag de prijzen dalen... doordat de gasprijzen de afgelopen tijd wereldwijd zijn gedaald. En overigens gaat de belasting op energie volgend jaar omhoog. Het is nog niet duidelijk wat het effect daar dan van is... op die aangekondigde meevaller.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 En die landelijke staking valt samen met de eerste dag van de Eurotop in Brussel. Daar praten regeringsleiders onder meer over de toekomst van de eurozone. En in Bellingwolde in Groningen zijn gisteravond vier vrouwen gewond geraakt door een explosie. In de bestelbus waarin ze zaten, dat busje is volledig uitgebrand. De explosie eh, gebeurde toen de vrouwen door een woonwijk reden. De burgemeester hoorde de klap. Ja, er was een enorme knal natuurlijk, en een enorme schrik. En uh, wat, wat erg goed is gegaan, de, de hulp was meteen klaar. En ze hebben de, de mensen opgevangen waar ik erg dankbaar voor ben. Wat dat betreft uh, compliment aan de buurt hier. En uh, we moeten maar even afwachten wat het uh, resultaat van het onderzoek is. De politie denkt dat er een gasfles in de bestelbus is ontploft. Een van de vrouwen in het busje liep ernstige brandwonden op. Want ze kreeg na de ontploffing haar gordel niet meteen los. En dat was het nieuwsoverzicht.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 ANUB-verkeersinformatie. De ochtendspits is aan de drukke kant. Dat komt door de buien in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de wegen bij Amsterdam en Rotterdam. Een aantal files valt op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Born 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Zoals gezegd veel drukte bij Amsterdam. Op de A6 vanuit Lelystad staat de langste files... van allemaal voor knoop het Muiderberg 14 kilometer. A7 hoorn richting Zaandam, 12 kilometer tot aan knooppunt Zaandam... door de drukte op de A8. Op de A12 zijn nu problemen van Utrecht naar Den Haag. Voorknopend Prins Klausplein staat 4 kilometer stil door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder valt op de file op de N470. Delft richting Zoetermeer tussen Pijnakker en Zoetermeer, 7 kilometer. Er is zo onderhand meer nieuws over geld dan er geld is.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 De wijnoogst binnen de Europese Unie valt dit jaar behoorlijk tegen. Vooral in Italië en Frankrijk gaat het om de slechtste oogst in een halve eeuw... zegt de Belangenvereniging voor Boeren binnen de EU. De druiven zouden dit jaar flink te lijden hebben gehad... onder de droogte, onder de hagel en de vorst. Correspondent Ron Linker in Frankrijk. Ron, hoe erg is het? Ja, als je de wijnboeren mag geloven, dan is die oogst van 2012 uh, zo'n beetje 20% minder dan vorig jaar. Het hangt er wel een beetje vanaf naar welke regio je kijkt. Uh, drie weken geleden was ik zelf in de Bordeaux-streek toen de oogst daar net uh, op punt van beginnen stond. Luister maar eens naar de wijnboer die ik daartoe sprak. Die vertelt dat februari heel koud is geweest. Uh, dat daardoor de groei van de druiven uh, te laat op gang is gekomen. Vervolgens bleef het weer heel lang droog en pas in de zomer... Werd het weer pas echt goed. A ja, partir du 10 juillet, c'est mis à faire beau et ça a pas arrêté. On a eu une météo très très favorable. Les retards n'ont pas été complètement rattrapés, mais on vendange dans de bonnes conditions. On a des raisins très mûrs, on a des beaux arômes en blanc, c'est une c'est un millésime qui va être qui va être très qualitatif. wil natuurlijk positief eindigen. Hij prijs zijn eigen druiven dan wel aan, maar zijn conclusie is ook dat de oogst kwantitatief minder is dan vorig jaar, maar dat de kwaliteit van de druiven wel goed is. Nou ja, dat laatste moeten we natuurlijk afwachten, want dat blijkt pas echt als de wijn in de flessen zit. Ja, zo is dat gewoon. Hey. En uh, Frankrijk telt natuurlijk tal van wijngebieden, van de Bourgogne tot aan de Languedoc. Ja. Uh, waar zijn de grootste problemen? Nou, als je kijkt naar Bordeaux, dan zou de oogst 10% minder zijn dan vorig jaar. En als je de wijnkaart erbij pakt, dan zie je bijvoorbeeld de champagne-streek. Eh, lijkt hard getroffen te zijn. 40% minder maar liefst. Ook in de Bourgogne is de oogst een stuk lager dan vorig jaar zoals het er nu voor staat. Uh, de Beaujolais, ook alles in de min. Uh, de derde donderdag van november is uh, vaste prik. Hè, de dag dat de Beaujolais Primeur wordt gepresenteerd. Normaal gesproken toch een officieuze feestdag in Frankrijk. Zal dat dit jaar ook wel weer worden? Maar vanwege de historisch lage oogstopbrengsten... misschien dan toch wel eentje met een bijsmaak. Ja. Ron, ik zag een reportage van je... waarin het ging over de strenge regels... waar wijnboeren het mee te maken ja. hebben. Dan krijgen ze dit er nog overheen. Hoe moeilijk hebben ze het? Ja, is dit, deze slechte oogst is natuurlijk niet iets van vandaag op morgen. Het is iets wat ze aan hebben zien komen. Hè? Door de, maar door de toegenomen mondiale concurrentie uh, is het eigenlijk niet meer mogelijk om de prijs heel sterk te laten stijgen. Misschien wel iets, maar ja, het betekent dat Franse wijnboeren rekening moeten houden met ja, kleinere winstmarges. En als je die Europese wijnboerenbond uh, erbij pakt, die zeggen dat er toch al veel wijnboeren zijn die met moeite uh, overeind kunnen blijven. Ja, Dit kan wel eens de nekslag voor hen betekenen. We praten verder over de slechte wijnoogst in Europa. Dat doen we met uh, wijnkenner Hubrecht Duiker. Meneer Duiker, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou zeggen, bonjour zelf. Ja. Bonjour, ja. ja Zo'n ja. zo, zo, zo goede dag is het eigenlijk niet. Hè? Was, was, was het al langer duidelijk dat deze oogst een stuk minder zou opbrengen? Heeft u, heeft u ja. dat zien aankomen? Ja, in, in het voorjaar kwamen dus uh, berichten over uh, in de eerste plaats uh, koud, vochtig weer. En uh, hier en daar nachtvorst en dan ook nog hagel in, in bepaalde gebieden. Niet overal hoor. Uh -huh. um, dus de, de, het alarm uh, ging al uh, maandenlang af. Um, en ja, in de meeste gevallen uh, is de kwaliteit van wat ik vernomen heb uh, uit Frankrijk... Uh, uh, goed, uh, soms zeer goed. In, in het zuidelijke Roussillon zijn ze echt enthousiast. Dan en zeggen ze nu al een beetje voorbarig wellicht... het is het jaar van de eeuw, kwalitatief gesproken. En ook de kwantiteit valt mee. Uh, maar ja, in de champagne is het uh, treurnis met, uh, met de grote min uh, van kwaliteit... Dus afwachten hoe het met de kwaliteit uiteindelijk uh, staat. Meneer Duiker, wat zal het met de prijs doen? kent of wie uh, uh, uh, draait of wie, nou ja, hoe je het ook bekijkt, <laughs> uh, er is natuurlijk ontzettend veel concurrentie uit, uh, uit de andere delen van de wereld, met name uh, van het zuidelijk halfrond, waar de zon uh, volop uh, plicht te schijnen en blijft schijnen. Uh, de lonen lager liggen, de grondkosten lager liggen, alles uh, uh, betaalbaar is. Ja, in. precies. Ja. een wijnboer een probleem. Uh, eventjes, want u heeft heel wat weinig geproefd al in uw leven, meneer Duiken. Wat, wat gaan wij merken in ons glas van de mindere kwaliteit van de Franse wijn? Hoe, hoe, waar merken nee, we dat aan? Ja, Kunnen maar, we dat aan merken? Nee, maar ik, ik stel voorop dat de kwaliteit absoluut niet minder hoeft te zijn. Nee, maar als, als het minder wordt, waar merk ik, wordt die dan wat zuurig? Of het, ja, het ja, inderdaad. Um, kijk, als, als de druiven niet, niet helemaal rijp zouden zijn... Uh, met, denk eventjes aan blauwe druiven... ja, dan wordt het een beetje uh, schraal, een beetje zuur, een beetje plakt een beetje misschien um, ja in plaats van lekker <laughs> Dan, dan gaan we daar voorlopig maar vanuit. En dan zien we wel wat het met de prijs doet, meneer Duiken. Dank voor nu. Ja, het was een groot genoegen. De insgelijks. Dan gaan we ook nog even naar Zeeland. Naar Wijngaard, de kleine schorren. Want daar is verslaggever Menno Rijmeijer. En Menno, ook daar moet geoogst worden. Ja, in de schuur bij de kleine schorren in Drijschoor... daar is het al druk. Er zijn al tientallen plukkers verzameld om de oogst binnen te halen. Maar Johan van der Velde van de Wijnhoef hier is die oogst hier ook zo slecht? Nou, hier valt het gelukkig nog mee. We hebben natuurlijk wel een koude maand gehad. Dus we hebben uh, ja, iets minder vruchtzetting. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de kwaliteit. Augustus, september waren hier prachtig. Het is uh, nu ook redelijk weer. Dus uh, ja, ik verwacht qua kwaliteit uh, wel heel veel dit jaar. Maar vruchtzetting wil zeggen, de hoeveelheid druiven, dat is dan minder? De hoeveelheid druiven is iets minder dit jaar. Maar uh, ja, iets minder vinden wij niet erg. Uh, want het gaat om de wijn. En alleen een goede wijn is verkoopbaar. En minder wijn wil dan ook zeggen hogere prijzen? Uh, ja, dat op zich niet. Uh, we vinden dat eigenlijk ons probleem. Daar moet de klant niet de dupe van zijn. De enige nadeel waar we natuurlijk wel mee zitten, samen met de rest van het land, is de btw-verhoging. Tot nu toe slikken we dat nog zelf. Maar komend voorjaar gaat ook de accijns naar boven. En daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Dus uh, de prijs zal wel licht stijgen. Maar met name daardoor, niet uh, door de opbrengst. En zo dadelijk in het Radio 1-journal. Een enorm verlies voor Axel En een zieke topman. Heeft het een met het ander te maken? Nou, we nemen het bedrijf straks maar even onder de loep. Eerst de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de AWB. Uh, jij zei eerder al: de druiven zijn zuur rondom Amsterdam. Wij krijgen nu ook berichten binnen dat er een totale chaos is daar. Is nou, dat zo? Nou, dat woord zou ik niet in de mond willen nemen. Um, het is zo dat er een aanrijding was bij Knoop het Water, Graaf, Bier. En ja, als. Ook al duurt dat niet zo heel erg lang, het loopt gelijk vast... omdat het in de spitsrichting is daar. Maar de rijstroken zijn vrij, maar wel alle files rond Amsterdam... zijn gewoon veel langer dan gebruikelijk. Vooral op de A7, de A8 en de oostkant van de A10. Maar goed, het gaat wel weer rijden daar. En net is er ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. En dat veroorzaakt nu 9 kilometer voorknopend Prins Klausplein. Er is daar de ene rijstrook dicht en dat is de linkerrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Axel Nobel kwam met een onaangename verrassing, Lara zei het al. En vooral diepe rode cijfers vanochtend. Grootste verffabrikant ter wereld schrijft 2,5 miljard euro af... op de gewone verfactiviteiten. En komt dan in het derde kwartaal uit op een nettoverlies... van maar liefst 2,4 miljard euro. Economie-redacteur André Meijnenma is hier. Uh, André, uh, ja, dat is toch wel enigszins onverwacht. Vorige cijfers waren was er nog sprake van winst. Ja, dat is een enorme forse afwaardering, ook niet zo gebruikelijk, want normaal schrijf je af als bedrijf of als bank bijvoorbeeld op datgene wat uh, in je portefeuille minder waard is. En nu wordt er vooral een voorschot genomen op een mindere toekomst, want men verwacht dat die verfindustrie door de economische malaise in Europa en de Verenigde Staten behoorlijk wat veren zal moeten laten en zowel aan groei als aan omzet zal inboeten. Uh, het zit in het slop, want consumenten kopen minder verf, omdat ze minder te besteden hebben. De economische malaise zorgt dat er minder bouwactiviteiten zijn, er wordt minder gebouwd, en dus minder verbouwd, en is dus ook minder afgeverfd en geverfd. Niet in één markt, want soms heb je soms een markt waar het minder lekker loopt, maar elders wel. Maar over de hele breedte in Europa zie je die malaise van noord tot zuid. Nou, het is boekhoudkundig vooral, want als je die afdeling van 2,5 miljard euro eruit haalt en kijkt hoe het gaat dus met de eigenlijke productie en uh, verkoop van verven en coatings, dan rolt er dan toch nog een plusje uit uh, in de lijn van de verwachting van analisten van ruim een half miljard euro. Dus Heel slecht gaat het niet, maar de vooruitzichten zijn niet zo best. Maar die 2,5 miljard, is dat niet erg veel om dat af te schrijven bij voorbaat? Ja, ja maar ze hebben waarschijnlijk in één keer de, de pijn en het verlies genomen. Je kunt het ook uitsmeren en een kaarschaafmethode toepassen... en dan over kwartalen uitsmeren. Ze hebben nu gezegd, we nemen het verlies in één keer en daar zijn we het ook vanaf. En uh, we doen het nu maar. En daarbij komt natuurlijk nog een ongekeer, dat uitgerekend zo'n afschrijving volgt... in een periode dat het bedrijf eigenlijk zonder topman zit... want die zit oververmoeid thuis. Goed, André Wijnema, dank je voor het, de toelichting op de cijfers. Um, ja, topman, uh, een topbedrijf in zwaar weer. Een maanden zonder uh, topman. Maar zo erg dat is, gaan we over praten met uh, Frank van der Linden, headhunter. Een uh, soort leverancier van topmannen. Meneer van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Het gaat om de topman van Axe Nobel, Tom Buchner. Ze uh, zit met een burn-out thuis. Uh, het is ook door het bedrijf zelf naar buiten gebracht. Een ernstig geval van oververmoeidheid, werd uh, destijds gezegd. Hoe belangrijk is een topman voor een bedrijf? Oftewel, kan Axo wel zonder op dit moment? Ja, de topman is eindverantwoordelijk. En we hebben kunnen zien hoe belangrijk zo'n iemand is voor ook het beeld naar buiten. Toen bekend werd dat hij oververmoeid was, dat hij een burn-out kreeg hebben we in de afgelopen periode een waardedaling van het aandeel gezien van 15 procent. Dus alleen daaruit kun je al zien hoe belangrijk de, de, de topman is voor het bedrijf. Ja, en de topman die moet, is het gezicht naar buiten. Dat moet een stabiel, evenwichtig gezicht naar buiten zijn... Waar... Uh, uh, aandeelhouders niet zenuwachtig van worden, hij bepaalt de dynamiek en het beleid, staat boven de partijen en daar wil men een stabiel iemand hebben op die persoon of maar, op die plek. Maar meneer Van der Linden, dan hebben we het over een soort gevoel. De werkzaamheden worden toch gewoon overgenomen door collega's? Uh, ja natuurlijk, kijk het bedrijf, uh, ik meen dat er 55.000 mensen werken bij Axo. Dus of de topman dan thuis is of niet. Um, op de werkvloer gaat het gewoon door. De verf blijven heus wel van de lopende band aflopen. Maar heb je het over visie, heb je het over strategie... heb je het over herpositionering en, en herstructurering... en kijk nu naar wat er vandaag bekend wordt gemaakt. Zo'n enorme eenmalige afschrijving... dat vereist een strategieverandering. Nou, Die stond gepland, die bekendmaking, voor dit kwartaal. Um, dat wordt nu volgend jaar, eerste kwartaal. Dus dat valt en staat... Uh, bij de topman. Dus dan blijkt maar weer dat die topman degene is die uiteindelijk verantwoordelijk is daarvoor. Uh, het bedrijf is altijd uh, is open geweest hè? over hoe het, uh, de topman is vergaan. Uh, we hebben open gesproken over dat hij ernstig vermoeid was. Wat hadden ze verder wellicht anders moeten doen, wat u betreft? Nou, wat ze aanvankelijk goed gedaan hebben, is openheid van zaken. Inderdaad, wat u zegt, uh, ze zijn transparant geweest. Echter, nu zijn ze meer aan het zwalken. Uh, een goed voorbeeld, gisteren om 12 uur kwam er een persbericht... waarin stond dat hij uh, met een de waarschijnlijkheid... rond Oud Nieuwer Nieuw weer aan de slag gaat. Uh, een paar uur later bij RTL Z zegt meneer Burgmans... Um, dat dat nog niet helemaal zeker is. En laat hij zichzelf verleiden tot het beamen... dat ze ogen en oren openhouden mm. voor een eventuele nieuwe CEO. Dus ja, dat, dat, dat is nog steeds geen duidelijkheid of zekerheid voor de aandeelhouders op moment. Nee, en dat is commissaris Anthony Burgmans, die, die gaat daarover? Um, uh, hij gaat er natuurlijk niet over wanneer meneer weer aan de slag nee, gaat. Nee, meneer Burgner, <laughs> dat maar zou hij willen, denk ik, ja. Dat zou hij wel heel graag willen. Als dat in de, kijk, het is namelijk geen gebroken been bij een. Gebroken been, daar is een behandelplan. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Maar bij een burn-out de intensiteit, de duur uh, verschilt... en ook de outcome verschilt. Um, dus het is absoluut onduidelijk wanneer meneer dan weer aan de slag zou kunnen. Ja. Um, Willen ze dat weten? Ja, natuurlijk willen ze dat heel graag weten... maar het blijkt nu dat ze toch een slag om de arm houden. Ja, en meneer Van der Linden, eventjes uh, terug naar het verleden... want uh, meneer Buchner, het is helemaal heel vervelend voor hem... Uh, maar hij is net Weijers opgevolgd als topman van uh, Axo Nobel... en na zo'n korte tijd al oververmoeid thuis. Is er dan ergens in de selectie en benoeming iets fout gegaan? Uh, zo'n selectieprocedure moet natuurlijk heel secuur gaan... en je moet er in alles aan doen om maar naar boven zien te krijgen als hier signalen voor aanwezig zouden zijn. Dat betekent dat je een uitgebreid referentieonderzoek doet. En als er ook maar iets naar voren komt... Uh, wat een signaal zou zijn dat meneer gevoelig zou zijn... voor oververmoeidheid of voor een burn-out... ja, dan moet dat natuurlijk direct moet dat gemeld worden. En dan moet je ook dat inbouwen in zo'n procedure moment van oké, okay, welk risico lopen we? En zeker op zo'n positie. En waar ik ook voor pleit op dit niveau is... Assessment Center. Het wordt niet altijd gedaan op dit hoge niveau. Maar het is voor allebei de partijen het beste wanneer er een uitgebreid assessment plaatsvindt. Waarbij ook, ja, je moet alles zien te voorkomen dat dit gebeurt. Het blijven natuurlijk mensen. En een oververmoeidheid, een burn-out, is zeker niet altijd te voorspellen. Absoluut niet zelfs. Dus ja. het blijft mensenwerk. Dus dit kan voorkomen. Het Hunter, Frank van der Linde, hartelijk dank voor uw analyse. Goedemorgen. Ja, dan heb je werkpaarden en luxe paarden. Wij gaan nu naar ons eigen luxe paardje, Mark Robin Visser. Want meneer heeft gerookte zalm bij het ontbijt. Ik al nu aan de beurt, ja, ik heb ja, ja. hap gezogen. Eet anders even eerst je mond hè? Heerlijk hoor, echt lekker. Ja, vast wel. We, <lacht> wel. We, hebben hier, ja, we zaten net te denken, hoe, hoe noem je dat nou? De koning onder de zalmen, of de koning van de zalmen? De, de, ja, de Chinook zalm, die, die we hier op de kaart hebben, is de koning der zalmen. Der zalmen. Ja. En dan hebben we het dus over. Het is zo zacht als kalfsvlees, Het is prachtig roze ook. En de, wat kost dit nou per kilo? Uh, er is een smokehouse in Amsterdam. Ja. Daar is dat te koop voor 120 euro per kilo. En dat prop ik hier nou gewoon eventjes in mijn mond op een doordeweekse werkdag. Ja, ja, ja, gewoon maar een paar onsjes. Ik, ik, ik voel me de koning terecht. Don <gacht> Elsman. Uh, restaurant Het Oude Veerhuis. U bent gespecialiseerd in zalm. Dat begrijpen de mensen inmiddels wel. Ondertrip, wat kunnen we doen met zalm? Uh, wat we, wij hier serveren en wat uh, heel erg aanslaat bij onze gasten is uh, wilde zalm, morgens geroosterd brood en een uh, zoete fruitsaus erbij. Ja, want er staat hier dus een klein potje op tafel, sorry hoor. En hier zit een, een frambozen... Ja, daar zit een frambozensaus in en dat is een hele goede combinatie met uh, wilde gerookte zalm. Ik weet zeker dat nu bij heel veel mensen het water in de mond loopt. En dat kan ook gewoon, want deze zalm, dat weet u, is clean. Hoe weet je dat eigenlijk? komt rechtstreeks uit de, uit de Stille Oceaan... en wordt rechtstreeks naar het oude veerhuis in de Heerwaarde gevlogen... Ja. waar wij hem uh, zelf fileren en ja. uh, zelf in ons eigen rook over verder behandelen. Ja, vanwege die affaire heeft u nou dit weekend al één serveerster naar huis moeten sturen... maar u hoopt natuurlijk dat u, dat u er snel weer te werk kan stellen. Afgelopen weekend uh, is ze naar huis gestuurd... maar ik uh, hoop dat ik uh, komend weekend een paar ja. extra serveers erbij moet hebben. Bent u nou echt aan de rand van faillissement gekomen vanwege die Salmonella-affaire? Ik, ik denk dat ik vrij snel heb, uh, heb gereageerd op uh, de stukken en, uh, en mijn neergaande omzet. Ja. En ik hoop dat ik snel uh, deze dip uh, in mijn, uh, ja. mijn bestaande uh, te boven ben. Ik hoop het ook uh, voor u. Het is, maar het is natuurlijk het risico van het vak. Hè? Als je je specialiseert in één vis zoals u doet met salm... Ja, dan ben je meteen aan de beurt als er iets mee aan de hand is. Dat uh, zal dat niet aan mij liggen, maar collega's van me... die het wat groter aanpakken voor een paar centen meer per winst... Ja. die uh, hebben dit veroorzaakt. U uh, doelt op de firma Foppen zelf? Ja, in dit ja. geval is dit Foppen, ja. U zegt, u heeft gewoon te veel risico genomen. Ja. Harde business en verloren. Ja, ja met zalm met door heel Europa zeulen... om in Griekenland voor wat minder uurloon zalm te laten verwerken... waar de hygiëne-eisen waarschijnlijk toch ja. minder zijn en dan dit risico aangaan, nou, dan heb ik dus de, de, ja. de, de, de nare vruchten van te plukken. Ik wens u sterkte Don Elsman en ik neem nog een hapje. Ja, Lekker, ja, hoor. ja, ja, een ja. Het ja weer uit. Heerlijk. Gaat ja, de koning jij. der zalmen. <laughs> Lekker. Chinook heet hij. Onthoud die naam. Nou, Lekker. nog maar een boterham met kaas. Lekker. U hoort na negen uur meer over oh, de missie in Kudus. Jazeker. zeker. Uh, maar dat gaat niet zo goed. Blijft u dus luisteren. Welke bomen in Den Haag praat u bij.